Deze sport en competitie heeft He. zijn eigen podcast en de belangrijkste hoogvolleybal tweede klasse F regio-west. En daar kunnen we dit seizoen een gewone kampioen worden. Dit is seizoen 4, aflevering 8 van de Kroniek van de Kampioenschap. Met Bouke Smit en Koen de Keizer. Bouke? Ja? Hoe is het met jou als mens? Het gaat hartstikke goed met mij als mens. Ik ben wel ja. aan het volleyballen. Niet waar? Ja. Het is eindelijk zover. Het is, het is het gebeurd. Eindelijk. Het is weer zover. Wat wat eh uh, en uh, uh, waar eh uh, welke wel begin met het begin welke vereniging? Eh uh, Volcasa. Ah ja, dan ging je meetrainen? Ja. Beveel goed. Ehm um, in eerste instantie eh uh, recreantenteam. Dus niet al te uh, niet al te gek wat ik al 2 1/2 jaar geen ren heeft gedaan. <laughs> dus ik moest weer spieren opbouwen eh en ja. ja, dat bevalt nog steeds wel. Eh uh, ik denk dat ik uiteindelijk wel weer een beetje ga hongeren naar eh uh, competitie en over recht spelen eh uh, want ja eh uh, nee. Eh uh, <laughs> dus ehm um, maar voor nu echt uh, echt ja, leuk en eh uh, ze doen recreanten competitie eh uh, op zaterdag en dan ben ik ook een paar keer voor mee gevraagd en zo. Dat is goed. Ja, vinden ze wel leuk. Uh, ja. Uh, ik kan wat harder slaan dan de meeste. Dus uh. <laughs> ja. En gewoon op midden. Eh uh, nou ja, we hebben dus geen midden, we we zetten over midden, dus dat is een beetje het ding. Oh. Ja. Oh, het is echt echt echt recreant voor ja, je. Ja, al al is het wel van hoger niveau dan je dan je gewend bent van recreanten. Eh uh, Ja ja, maar het systeem is nog steeds met eh ja, uh, over midden. Ja. ja, dus iedereen moet zetten. Ja. Oh, oké. Okay. Het is gewoon ja, doordraaien. Ja, gewoon doordraaien en, en zetten. Ja. Awesome. Maar het is lekker laag drempelig en het is met werk wat druk op het moment, dus dat is wel ja, het het het past nu wel bij eh uh, het leven wat ik leid. Wat goed. Valkaan. Ja. Nice. Maar het voetbal dus. Het is echt echt lekker om wat te doen. Ja, dat geloof ik. Ja. En eh uh, en eh uh, ga je dan volgend jaar wel competitie spelen of ga je nog eh uh, nog een seizoen kijken wat je Nou, ik heb wel gevraagd of ik in ieder geval bij het eh uh, ja, bij de competitieteams eens mee eh uh, zou mogen kijken. Oh ja. Ehm um, en eh uh, ja, dat Hè, ik ben wel blij dat ik nog even mag trainen want het laatste team wat ze hebben is tweede klasse. Dus oh ja, daar kom ik wel in dat is... mee, maar eh uh, hè, he. het is tweede klasse niet regio Utrecht hè, dus dat is derde klasse. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja, en ik denk trouwens tweede klasse moet je ook gewoon mee kunnen. Hoor. Oh, dat dat sowieso, maar ik heb niet meer de ik ik was in betere vorm toen ik eh uh, bij Switch speelde. <laughs> ja, oké, okay, ja. Dat eh ja. uh, lekker man. Ja, leuk. En hoe is het bij jou? Ja, goed. Ik eh uh, we zijn bijna klaar met verbouwen. Bijna. Dat uh, is het goed. Ja, morgen zijn de de stucadoors klaar. Nice. En dan eh uh, gaan ze ook nog schilderen. Dat zijn dezelfde Slowaakse mannen. Begrijp jij mee? Ja. Ja, en dan is het uh, helemaal finito hier zo. Mooi. Ze zit nog een paar dagen in de zooi en dan eh uh, En gaan ze schilderen om... of gaan ze spuiten? Oh. Schilderen volgens mij. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat kan. Ja. ja, weet ik niet. Ja. Nee, wij moeten nog eh uh, zeggen welke kleuren, maar hoe ze het precies gaan doen, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, meestal op het moment als eh uh, als ze muren moeten doen, dan doen ze gewoon zo'n spreypistool of uh, Oh ja, <laughs> dacht ik, maar nee, yeah. oké. Okay. Nou, is dat is vragen, weet ik eigenlijk niet. Ja. Ik kan het toch even met jou over iets anders hebben trouwens? Ja. Yeah. Ik zat eh uh, mijn eh uh, Google Foto's te organiseren. Oh god. En ehm um, kijk, dan zegt hij alle foto's van eh uh, van Stef, mijn zoon die uh, die herkent hij, dan is dit Stef en dan maakt hij daar een soort van mooi mapje van. Ja. En jij jij zit ook in ehm um... in het mapje En dus jij hebt took een mapje met alle foto's van Bau. Eigenlijk nou, 99% zijn foto's die ik maak voor mijn wildscherm zodat ik die kan posten op TikTok. Het kon <laughs> niet kampioen. Ja. Yeah. Ehm um, uh, ik moest ik vergad lachen want eh uh, er was er zat één foto bij waarbij Google Foto's dacht dat jij het was. Ja. Yeah. Maar het was eh uh, een cutout van Ryan Gosling. <laughs> nice. Die vind ik helemaal niet zo jammer. Dit is Google denkt dat Guy Ryan Gosling Baumsmith is. Dat vind ik vind het oh. heel grappig. Ja, je mag me ook Ryan noemen. Hoor. Ja, weer wat graaf. Ja, dat is goed. Dit is een uniek verbondschap met Ryan Gosling en Kurt De Keizer. Ja. Wel gelijk meer eh uh, meer luistergraad denk ik. Ja. Hey, we hebben een uh, shit lot dan uh, excuses rectificatie. Dus laten we rap doorgaan. <laughs> ja. Eh uh, ik begin even met de eerste. Ja. Altijd goed goed om mee te beginnen. De eerste. Ja. DIPA, Dipa is niet eh uh, Dutch Indian Peel Ale. Oh. Maar het is Double Indian Peel Ale. Ah. Uh. Ja. Oké. Okay. Ja, heb verkeerd gezegd. Oh god. Ja. Yeah. Ja. Nou ja, jammer. Die dingen gebeuren. Ja, sorry. Eh uh, excuses aan Anik voor de slechte eh uh, audiomix bij het intro. Sorry Anik. Ja. Sorry Anik. Oh, <laughs> god, het hoor zo. Mooi. Eh uh, hadden we nog een ingezonden bericht van eh uh, Cornelis. Ja. Je zult trouwens merken dat de meeste ingezonden berichten van eh uh, Cornelis zijn. Hij is slechts een, klein een oh. groepje mensen, yeah. zijn, maar dat maakt niet uit. Maar geen. Bij Cornelis eh uh, het ging nog over eh uh, de eh uh, Eredivisie, want daar hadden wij over uh, een paar afleveringen terug. Ja. Ehm of of dat betaald is of die betaald. Eh uh, Eredivisie schoot het als onbetaald. Er is wel een uh, onkostenvergoeding. Ja. Yeah. En de echte echte top die krijgt wel betaald, maar dat is nog steeds mm -hmm. geen vetpot. Eh uh, tijdens COVID mocht het gewoon doorgaan en dat is wel goed geweest voor het uh, Nederlandse volleybal vooral met het behoud van sponsoren in gedachten. Hm mm hm. Ehm um, en hij noemde het voorkeur, voorbeeld van eh uh, Pieter Gleren die kreeg een auto te leen van de lokale dealer zodat hij naar de training kon en ook schoenen zijn regelmatig eh uh, eh uh, vergoed. Nee, nice. maar echt echt eh uh, profvoetbal eh uh, profvolleybalisten zijn het dus niet in de, in nee. Eredivisie. Oké. Okay. Nou, we ja, hebben het gelegd. Bedankt bedankt voor deze toelichting eh uh, Cornelius. Dankjewel. Eh uh, nog een bericht van eh uh, Anik. Ja. Eh uh, naar aanleiding van eh uh, aflevering 3. Ja. Dus, Vijf afleveringen geleden. Uh, Roos heet gewoon Roos. En Roos Marijn heet Otto. Maar Otto zit nu in Colombia. Dus de verwarring is sowieso niet meer aanwezig. Oké. Okay. <laughs> duidelijk. Dus het, ja, ja. In, in Dames 2 zitten ze Roos en Roos Marijn. En toen wisten we nog niet wie van de twee onze trainingen zou zijn. Het is Roos. Maar die zit nu niet in Colombia? Die zit nu in Colombia. Of nee, Roos Marijn zit in Colombia. Oké. Okay. En die noemen ze Otto. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Eh uh, nog een gezond bericht van eh uh, Cornelis over eh uh, Bony. We hebben er toen eh uh, het lijstje spelers opgenoemd. Ja. Case Douglas is een uh, legendarische ex-Protos hier één speler. Oké, okay. schijnbaar wist ik niet. Ja. No. En eh uh, Stoyan, hun coach was ook spelverdeler bij Protos. Nice. Ja. Klein wereldje. Klein wereldje wist wij allemaal niet. Dat is allemaal uh, nee. voor onze tijd. Wat Cornelis zit natuurlijk al 8 jaar in het eh uh, wat zeg ik 80 jaar in het eh uh, Utrechtse volleybal. 7. En er was er nog ehm um, nog één ingezonden bericht van eh uh, Stefan. Ja. Stefan Line. Ja. En ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Oké. Okay. En ga. Go. Goedemorgen mede keizers. Ik ehm uh, wilde graag een rectificatie doorgeven op eh uh, KVEK seizoen 4 aflevering 6 die afgelopen donderdag. Als het goed zat hij is uitgekomen. Eh uh, er wordt hier beweerd dat eh uh, 12 wisselspelers eh uh, tot nu toe dit seizoen hebben we ingevallen bij eh uh, heer 4. Eh uh, waar onder mijn naam uh, wordt genoemd. In mijn herinnering ehm uh, heb ik wel op de bank gezeten, maar niet gespeeld. Ehm um, dat was een tactische keuze van eh uh, jullie trainer eh uh, Ariane. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat ik het ehm uh, graag rectificatie zou willen zien voor het feit dat jullie eigenlijk maar 11 invallels hebben gehad eh uh, en ook graag rectificatie voor als jullie de gouden bal zouden winnen dit seizoen wil ik dus expliciet niet worden bedankt. Ik hoop dat dat kan worden meegenomen. Oké. Okay. Nou, hou dus niet doen. Nou, Prima. hartstikke goed. Nou, wel, ja. wel bedankt voor dit eh uh, amusante fragment. Ja. Is toch is fijn. fijn. Ja. Wij hebben hier heerlijk om gegrinnikt. Ja. Wat dus uh, Stephanie eh uh, niet bedankt voor het eh uh, op de bank zitten wel bedankt voor het insturen van eh uh, effectiefs. Yes. Eh uh, ja, het staatje duidelijk wat we elkaar gesproken hebben, wouke. Dus we hebben een bonnik lijstje eh uh, wedstrijden die we uh, gespeeld hebben. Af te gaan. Ja. Ja. Yeah. Te beginnen bij Bolithuis. Ja. Eh uh, dat was op donderdag 19 januari. Oké. Okay. En de eerste set verloren we met 26-24. 26-24. Ja. ja Oké. Okay. Dus die verloren. Eh uh, ja. Pieter was afwezig, die was ziek. Eh uh, Alex zat in Noorwegen. Die zat weer ehm um, eh uh, visaf te trekken ofzo. Vissen. Oh, ja, dat dingens. Nee, volgens mij was hij deze keer met de verkiezing eh uh, noorderlichten kijken. Oh, ook leuk. Ja. Ja. Dus eh uh, ehm um, we hebben vlak voor hemen bij nog eh eh hoop kunnen fixen, oftwel Michiel. Ja. Yeah. Uit eh uh, heer 5. Sorry, hoop eh uh, Michiel is degene die libero is geweest of is dat de spelverdediger? Is dat Hans? Eh uh, Hans nee. is Hans is Hans. Ja, Hans. <laughs> Hans. Oké, okay, Hans is Hans. En Michiel, Michiel. Ja, Michiel Verhaer is Michiel. Ja. Ehm oh, er Hup is nog een Michiel. Michiel ja, de, de midden. Om de verwarring niet niet te ver ja. door te doen. Oké, okay, en die Hup. heet nu Huub. Ja, oké, echt waar. Ja. De derde de derde Michiel in era 5. Ja, duidelijk. Eh uh, rommelig tegenstander. Eh uh, zat ook weer een hoop nieuwe spelers ten opzichte van de eh uh, uitwedstrijd. Ja. Maar ze hadden nog steeds een eh uh, kleine diya en een kleine paase loper. Dat was de de uitwedstrijd ook. Dus als ja. wij zeg maar voor ons op die aanbuiterspeeld hadden we dus praktisch geen blok. Lek. Uh, Prijs schieten. Zoals Ja, precies. Ja. In de eerste set lukte heel veel net niet. Ja. Yeah. Die vliss die vlissers waren net 6 24. Daarna hebben we ja, goed gepakt. Dus jullie hebben eigenlijk uh, het zelf verloren, niet tegen hun verloren, maar gewoon Nee, precies. Ja. Ja, ja, het was echt eh uh, ehm um, ja, gewoon net dingen die dan net net misvielen zeg maar. Ja. Daarna uh, veel service druk op delechtere passers, vooral op uh, hun middels. Ja. Yeah. En dan eh uh, ja, dan pak je hem dus gewoon 3-1. Ja. Yeah. Derde set eh uh, 25-10, netjes. Ja. Net geen eh uh, net, net geen touch. Ja. Yeah. Nee. Of eh uh, ja, ik weet ja. niet wat jullie nu doen. <laughs> ja, een rondje voor de coaches zeg ik maar. Ja. Ja, okay. ja. Top. Dat was eh uh, fijne wedstrijd en... denk ik. Lekker eh uh, lekker uh, ja, tweede helft beginnend eh uh, van het seizoen denk ik. Ja, was eh uh, ja, het is fijn na de na de winterstop eh uh, of na uh, de winterstop door de kerstvakantie zeg maar. Ja, was het wel weer een goede goede wedstrijd om uh, om in te komen. Hm mm hm. Het is al zo lang geleden, ik weet het niet, niet precies meer, maar nou ja, het was voor het zelfvertrouwen uh, goed. Ja. Wonen hier zo gewoon degelijkje mee in de motor, dus als je dat 3-0 wint dan, dan doe je het gewoon netjes. Ja. Oké. Okay. Hoe gingen we naar Wilhelmina uit? Ja. Dan is een nice. Amersfoort. Oef, au. Ja. Jullie waren snel thuis. Is niet Ik eh uh, ik was eh uh, dat was, let, was letterlijk ik kwartier fietsen naar mijn huis. Dat is ook echt nog de gunstigste kant oh, ja, van Oh, dat was met jouw ook. verjaardag ook eh uh, of eh uh, er was het WK en jouw verjaardag en zo en Ja, dat speelde tegen Leos. Dat is zeg 54. Oh, dat fietsen. dat is maar, weer, ja, oh, drie met fiets. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Nee. Ja, nee, dit is eh uh, ehm um, de Amarena hal, Amarena. Is yep. ook een zwembad, maar echt echt huge. Oké. Okay. Uh, er zit een parkeergarage eronder, zeg maar. Het is echt Jesus. echt gigantisch. Ja. De Lumina is het eh uh, team wat eh uh, vorig jaar niet kon opdagen op onze oh, fitness Saturday. Yeah. Ja. Ja. Ja. Die stonden op -8 of zo eh eh -10. Ja, -10 strafpunten. Ja. Ja. ja, die hadden eh eh 5 strafpunten voor het niet komen opdagen en er sta 5 strafpunten voor het niet melden van het niet komen opdagen. <laughs> en en hebben ze daar nog wat over gezegd of niet? Ja, die aanvoerder was dan er redelijk zaltje over. Ja. Die vond eh uh, die sprak ik eh uh, uh, na afloop en die vond ja, jij zou op ons niveau eh uh, eh uh, moet je dat soort dingen, moet je weet je wel, als wij ze uh, willen wij wijzigen, dan moet je dat gewoon accepteren. Ze uh, zijn nee. er een beetje horen hè. Jullie zei toch een maand een van een halve uh, halve da week van tevoren op maandag. Dat ja. was onze switch Saturday, want de tribune vol met eh uh, met vrouwen en kinderen zitten. Jullie heren eh uh, 3 en 4 of 2 en 3, wanneer iemal op vakantie is, die eh uh, die spelen niet die dag. Wij regelen ook gewoon uh, in invallen ze het lagere team, weet je wel. Dus eh uh, ja, niet ze niet. Ons he? niveau. <laughs> ja. Ons niveau regelen wij dat gewoon wel. Ja, nou, wat ja, die niet echt van wat terug. Ja. We hebben ze trouwens ook echt helemaal weggetikt die dag. Zo. Uh, niet ja. te weinig ook. Ja. Jullie begonnen op 25/10. Ja. <laughs> Superlekker. Ja. Even laten weten wie de basis? 25/10, ja. 25/13, 25/19 en 25/17. That's best nice. Ja. Ja, we begonnen wel eh uh, Alex die had eh uh, jumpers niet, dus die was eh uh, oh. uh, die vielen uit. Ja, au. Ja, dat is wel eh uh, wel echt een uh, adellating en berg ja. heeft last van zijn schouder. Fijn. Dus eh uh, en Here 5 en 6 speelden tegelijkertijd die dag. Oké. Okay. Ja. Wat dat betreft is het seizoen echt super matig geregeld. We hebben te vaak dat Here 5 tegelijkertijd speelt bij de thuisbaan altijd en Here 6 is ook heel vaak, ja. Eh uh, ja, ik krijg ze soms gewoon niet passen. Een ouwe ouwe man. Ja. Ja, dus dat was echt eh uh, appeltje eitje. Ja. ja. Ik wil nog een weddenschap met eh uh, met Pieter. Ja. Hij zei de de de persoon die eh uh, de de bal het hardst begon krijgt die eh uh, die krijgt een biertje van de, van de ander. Ja. Yeah. En eh uh, hij had op uh, setpoint in de derde set had hij een hele hele netaanval op buiten. Ja. Yeah. Dus eh uh, ik dacht ja, shit, die eh uh, dat gaat het niet meer worden, maar op matchpoint. Ja. Yeah. Dan kreeg ik nog een lekkere bal op eh uh, op eh uh, aan op de 3 meter. Ah, het is niet zo fucking lekker. Dat is ja, dat is matchpoint dus match was ook gelijk. Dat zijn echte courtbal zeg maar, gewoon ja. met zo'n boogje de, uh, op de 3 meter precies. Nee, nee, het was meer zeg maar eh uh, gewoon hard geslagen eh uh, strak wel oh, uh, strak nice. richting yeah. richting positie 1. Ja. Ja. Ja, ja dus eh uh, ja, dat was eh uh, lekkere afsluiter. Ja. Dus eh uh, dat waren dus eh uh, weer vijf verliespunten voor Willemina. Blam. Ja. En eh uh, het het leuker wil dat ze dus eh dat daar op weten op. <laughs> ja. Auw. Ja. Oeh, Toen, uh, die is nog nader. Die is echt ja, het, oh. dit was echt echt genant. Ze begonnen al met bij de tos, die kwam die aanvoerder naar me toe. Die zei: "Ja, eh uh, die nummer 16, die is niet helemaal fit. Dus eh uh, is het oké okay als we onze libero een veldspeler maken als die eh uh, stuk gaat. Officieel mag dat niet." Ja. Yeah. Eh uh, andersom wel trouwens als je libero stuk gaat mag je wel een veldspeler libero maken. Ja, maar je mag niet een veld, een, nee. een libero veldspeler maar. Ja. Maar goed, vervolgens speelde ze het niet met de libero. Heu. Ja, <laughs> dus ik stapte dat hele constellatie niet zo goed. Nee. Maar jullie hebben het jullie hebben gezegd van nou ja, prima. Of ja, best, ja, weet je, ja, want de wagen de voetballer gaat lopen ze weer werk krijgen ze weer 5 strafpunten, weet je. Ja. Inderdaad. <laughs> Dit eh uh, nou ja, prima. We hadden zelf ook wel weer persoonlijke issues. Ja. Eh uh, bij Pieter was de, de hele familie thuis uh, ziek. Leuk. Dus eh uh, Pieter ja. was weer afwezig. Eh uh, Alex zat al steeds thuis met zijn jumpersknee. Ja. Dus hebben we Bert Libro gemaakt, want die had dus last van zijn schouder, dus die kon wel passen, niet aanvallen. Ja. En eh uh, Jon werd eh uh, pas lopen. Ja. En toen hebben we hebben ook nog Joris en uh, Joriat Herenges ingevlogen, want Heren 5 speelde uiteraard tegelijkertijd van ons. Lekker. Maar ja. heeft niet heel veel uitgemaakt. Of tenminste heeft jullie luist, juist beter laten spelen ze te zien. Ja, ja, het, kijk, ja. Ze hebben niet super veel gespeeld trouwens, maar daar wel wat wat punten. Maar het maakt dus helemaal niet uit, zeg maar het was gewoon een kwestie van zeg maar de rally levend houden. Ja. En dan maakte zij wel een fout. En, en, en, en gewoon een goede service door ik blijf aanvallen. Ja. We hebben wel echt ziek veel ballen gescoord via de netrand. Als ze via de service dat hij zo <lacht> net Flop. invalt of via een oh, aanval net ja. in eh uh. Ja, dat was eh uh, ja, alsof we erop trainen. Dat was uh, lekker. Nou, ehm um, ja. ja. Oh ja, mooi mooi detail nog deze wedstrijd. Yeah? Halverwege set 2. Dus dat was nog relatief eh uh, vroeg in de wedstrijd. Eh uh, riep eh uh, de Avu nog tegen zijn teamgenoten: "Hou vol mannen. <laughs> Hou vol mannen. We we moeten nog Nou ja, ongeveer één set aan punten maken. Ja. <laughs> en dan zijn we klaar. Ja, ja, Remco had het even gecheckt, want ze hebben dus in totaal 54 punten gehaald. Ja. Dit is een hun een slechtste wedstrijd, hun diepte record. Nice. En dat tegen een gehavend team. <laughs> ja, dat eh tenminste een, qua ja. qua spelers. Ja. Niet dat de, de invallen slecht zijn, maar je speelt toch het liefste met je eigen pompetjes. Ja, je speelt dus inderdaad met eh uh, ja. Dus eh uh, ja, 15, 11, 12 en 16 punten. Nice. <laughs> Lekker. Dus dat is een totaal 20 verliespunten. <laughs> Voor Wilhelmina. Wilhelmina. Dankzij switch. Oh yeah. Ja. Hoppla. Vervolgens. Vervolgens. De uh, AGVS uit. Ja. Eh uh, dat is in Soesterberg. 11 maart was dat. 11 maart, ze zitten ondertussen in maart. Ja. Dat is iets Zijn... iets meer eh uh... Ja. Ja. Dat is wel iets sterkere tegenstander, maar ook daar. Eh uh, ja, wij merken dat wij eh uh, uh, zeg maar sinds de jaarwisseling een hele hoge ehm um, ondergrens hebben. Oké. Hoe bedoel je dat? Nou, eh uh, kijk, het is kijk, als we slecht spelen, dan spelen we nog steeds best wel degelijk. Oké. Okay. Ja. Yeah. We zijn eigenlijk zo'n team geworden waar je zeg maar vroeger een hekel als je met protos er tegen speelde, dan denk je god de tering, heb je dit, weer zo'n team, weet je, yeah. die gasten Die bal die komt, die vreubelen wel en die komt er altijd weer terug ja, over heen. Kom... Ja, precies. Ja. Ja. Eigenlijk zijn ouwe mannenteam. Ja, maar dat zijn we dan weer niet, maar ja. het is niet. dat dat is niet alleen maar. <laughs> <laughs> het is eh uh, ja, dat dat bleek in Agravia's uit ook wel. Eh uh, waren we er veel kinderen op de tribune. Het leek wel een soort van switch hè. De nee, Wouter had eh uh, twee kinderen meegenomen, Daniel 3. Eh uh, Mike en Stefan daar er ook. Gezellig. Ja, dus het was eh uh, goede sfeer in uh, in Soesteburg. Leuk zij miste hun libero. Oké. Okay. Dus dat dus is wel een gemis. Basing, ja. Ja. Dus een een organisatie was echt helemaal naar de, naar naar de naar de tifus. Eh uh, ik hoorde ze ook zeg maar de hele tijd eh uh, ze hadden één ze spelen die dus geen Nederlands sprak. Die werd dus verdurend zeg maar in het Engels op zijn plaats gezet. Wacht. Oh ja, nou als ze dus gewoon naast Hemsevieren dan komt het dus wel goed. Eh ja. uh, en dat bleek ook zo te zijn. Ja. En weer 4-0. NAS. Nice eh uh, potentieel okay, stond erbij voor de volledigheid 16 19 20 en 18. Ja. Totaal nice. 73 punten. Ja, lekker. En toen? En toen. <laughs> toen de lange monoloog dit dan. Maar me... maar 5 dagen later hè, dan Ja, wij spelen eh oh, ja. uh, in een relatief korte tijd uh, veel wedstrijden. We ja. moeten ook met die in, in inhal wedstrijd te maken waar eh uh, ja, maart is een uh, drukke drukke maand voor ons. Ja. Eh nieuw wel gelezen ik op donderdag. Ja. ja eh uh, dit is gewoon een de thuisavond. Ah vast uh, Leels. Ja, Leels is het team hoor dus uit op mijn verjaardag eh uh, tegen gespeeld waar we prompt verloren. Oh. Ja, in, dat was uh, ik in november. Ja. Eh ja. uh, jonge gastjes eh uh, maar ze misten nu hun spelverdeling. Dus ze zouden in totaal 3 jeugdspelers meegenomen, hoorde ik van een coach naar aanleiding. Waardoor het mentaal ook allemaal niet zo stel... ze kwamen niet om te winnen, zeg maar. Dat dat zal echt overleven. Meer. Ja, we ja. komen gewoon op de volleybal en dan zien we wel eh uh, hoeveel punten we halen. Oké. Okay, ja. Eh uh, hun coach die die nam wel timeouts maar echt op de meest rare momenten op... waarschijnlijk. Ja. Ja, aan ja, het einde van de set dat je denkt ja, je staat nu al 8 acht punten achter, waarom ga je nu dan nog weet je op matchpoint gaat namt hij nog een timeout. Dat je denkt wat, wat is dit nou voor een bullshit. Dat is zo raar ja. En uh, ja, het is niet dat er toen echt nog iets te halen viel. Nou ja. Ja. Yeah. Dus eh uh, ja, ook dat eh uh, was een hele degelijke degelijke 4-0 overwinning. Hm mm hm. 16 19 20 en 18 punten. Ja. Wel relatief. Oh, nee, eh nee, uh, Oh sorry, uh, 12 16 19 en 14. Dat is hem. Ja. Ja. Dat was eh afs Leels. Ja. Uh, af ja. Hm. Dus is een stuk eh uh, beter dan de, dan de uitwedstrijd. Ja. En eh uh, dan komen we bij de laatste wedstrijd die we nog moeten bespreken. Ja. Forelm Her3. Ja. Emnes. Dat was uh, Leels eh uh, eh uh, thuis speelde eh uh, als Alex ons coach Oké. Okay. Want die no sais Jumpney. Ja. Die heeft die tegen Vollem ook gedaan. Jumpy was niet. Oké. Okay. Dus Walter. Er dus we hadden Timo uit heren 5 en Walter uit heren 6 als invallers op midden. En de tegenstander was aan de late kant. Dus we dachten dat zal niet. Hè. Het was dus een een eh inhaalwedstrijd op uh, op maandagavond. Ja. Maar opbreng het waren er dus twee waar er wel, denk ah gelukkig we waren er nog, we minstens nog 4 man. Dus waar met zijn 6en. Jezus. Die mans had er in een auto met autopech. <laughs> oh nee. Ja. Maar eigenlijk waren ze maar even eh uh, nou, het figuur kwam mee, zwaar er op rek elk tijd. We waren maar een kwartiertje te laat ofzo. Oh nou, dat doen ze uh, goed. Ja. Ja, en ze hebben gewoon wat korter ingespeeld mm -hmm. en eigenlijk begonnen we er redelijk op tijd nog. Oké. Okay. Ze hadden één goede aanvaller, een paar spelers en die speelde dus ook heel veel nog eh uh, zeeballen, dus de 3 meter bal op eh uh, voor hun dan linksachter. Oké. Okay. Nice. Maar het uh, was niet zo goed dat hij zeg maar daarmee het had... verschil maakte. Ja. ja. Dus eh uh, ja, ook dit was zo'n wedstrijd waarbij wij eh uh, hele goede eh uh, ondergrens eh bewaking hadden en gewoon netjes blijven volleyballen, niks aan de hand, goede concentratie. Ja, ze te zien eh uh, 16 17 19 en 14. Eh uh, Ja, weer een eh uh, een degelijke scoren. Genoeg Precies, ruimte. Precies, ja. Ja. We zijn nu ook een beetje uh, tegen dit soort tegenstanders. We zijn nu echt wel tegen de onderste regio's van de competitie. Proberen we ook wat eh uh, wat snellere setjes te spelen steek op de midden, weet je, die kunnen ook steekballetjes lopen ja. en eh uh, wat snellere uh, aanvallers buiten. Waardoor we dus ook wat makkelijker het, het blok wegspelen. Ja, en dan is het echt echt prijsschieten. Ja. Ja. Dus dit zijn echt leuke wedstrijden voor ons. Wat betekent dus dat wij in 2023 maar één set verloren hebben. Nice. De eerste met 26-4. Ja. <laughs> ja. Lekker. Nou, set ja. hem door. Ja, dat wou ik zeker. Ja. Hey, na dit hele uh, epistel over alle tegenstanders heb ik wel een beetje doorgekregen wat jij. Ja, ik las er ook al wat. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Wat heb je bebouken? Ik eh uh, moet morgen wat vroeg op, dus ik heb eh uh, mm -hmm. iets uh, 0.0ers uit de kast eh uh, getrokken. Ja. Eh uh, dat is een eh uh, Von der Streek Playground Non Alcoholic IPA. Misschien wel de beste 0.0 die er bestaat. Ik eh uh, denk het wel. Ja, ik, ja. ik ben het wel redelijk met je eens. Ehm um, ik heb die man een keer ontmoet die eh uh, die deed verzonneerd van van de streekheid ja. Ja. Ja. Ja, doet hij goed? Ik heb ook tegen gezegd dat die playout echt goed is ja. Ja. Eh zou ik hem openmaken? Yes please. Ja. Yeah. Oké, okay. is smart mode aan. Beetje hoor. Ja. Huh. Ho. Oh. En biertje kwam gelijk klaar. Ja. Klaar. Je toetsbord nog gedroog? Ja, maar die is al wat gewend. <laughs> ja. Het lijkt hem ook eh goed. Doe maar. Wat heb jij eh uh... Oh ja, ik heb een eh uh, La Chouffe hmm? of Blond, ou Blond. Ja. Ja? Oh. De IPA van eh Chouffe. Nice. Ik was eh uh, met vrienden in de Ardennen. Ja. En dan ga je naar de je brouwerij. Je, ja. En dan krijg je korting in het, in het winkeltje, dacht ik. Lekker. Een shitload van die hoe blondjes mee nemen, dus die eh uh, die zitten de koekjes doen. Lekker. Hm hm. In de winkel. Oh ja, ik had geen glas mee. Ik weet niet of je hier wat hoort in de mix, maar <laughs> ik ben er zelf heel veel gelukkig mee. Ja. Ik merk toch als ik de aflevering terugluister dat het altijd een beetje tegenvalt. Maar... Het, het valt altijd een beetje tegen. Dat, uh... eh. Maar ik vind hem wel lekker. Maar het is in ieder geval niet te hard, hè, Niek? <laughs> Sorry, hè, Niek? <Monique. laughs> Mooi. En waar gaan we het nu over hebben? Uh, Stam van zaken in de competition. Yes. Ik ga lekker naar de probeersels. Ja, precies. Je kan dus naar uh, naar volleybal.nl gaan. Ja. Maar je kan beter naar probeersels.volleybal. probeersels.nevolleybal.nl gaan. Ja, en dan /poolstatistieken/regio-west-h2f-3. Ja. Je kan hem ook De 3 uh, schrijf je met ja. een gewoon een cijfertje. Dat is niet 3, niet ja. D U R Y ofzo. Nee, en dan raad ik je aan om te klikken op uh, standverloop. Ja. En dan, en dan vooral verliespunten. Ja. Wat valt jou op, Boxmit? Ik eh uh, ik zie toch eh uh, jullie zijn geil. Ehm um, hè? Ja, in mijn geval ook. Ja. ja. Ik zie dat toch wel verdacht hoog uitkomen. Eh uh, namelijk ja, op wij, de tweede uh, plek met verliespunten. Ja. Oh ja, wacht. Even. Ja. Sorry. Ik had hem eh uh, ik had hem nog op uh, normaal staan dus dat ja. eh uh, over niet, de... ja. Ja, en we hebben een uh, ja. eh lekk speurtje gemaakt, Jan. ja. Ja. En als je dan gaat kijken naar hè, als je niet met verliespunten rekent, dan komen jullie op 3 uit, toch? Ja. Ja. Ja. Ja, dus eh uh, eh uh, het de, gaat degelijk. Ja, ja, die eh uh, die run die we hebben dit, dit jaar eh uh, die betaalt zich uit in eh uh, de stand in de competitie. Hm mm hm. Eh uh, ja. Eh uh, mathematisch kunnen wij nog steeds uh, kampioen worden. Ja. Eh uh, Pelle heeft het uitgerekend. Oké, okay, kijk. Dat vind ik echt wel wat verpellen. <laughs> ja. Ja de, ja, de website is of eh uh, ik kom nooit meer online, dus eh uh, hoef niet op te rekenen. <tie> maar eh uh, het, het ding is eh uh, als wij alles winnen met 4-0? Ja. Eh uh, en eh uh, Switchhoglandenveen laat één setje liggen? Ja. Dan zijn wij een kampioen. Dat zou het dus, kunnen. Ja, okay. dus elke set die eh uh, Switchhoglandenveen laat liggen plus 1. Ja. Yeah. Dit is ons voordeel. Oké. Okay. Ja. Hm. Dus mathematisch kan het nog. Eh uh, waren er niet dat zij wel echt een heel makkelijk eh uh, eh uh, schema nog hebben? Sssst, het kan nog. Maar goed. Ja. Wist je ik zit nu naar uh, volleybal.nl te kijken. Ja. Jullie hebben gewoon 1310 punten voor en ja. 1123 punten tegen. Dat is heel net quotient. Dat is eh uh, ja. Yeah. Best netjes. Zeker nog. Ik vind ook best we wel veel we punten, stiekem. De minste punten tegengekregen. Uh, dat klopt, ja. Ja, Zwitser Hoogland en Veen vind... heeft er ja. 1367. Ja, wel twee, dat zijn er meer gespeeld. Waarschijnlijk kunnen we dat ook berekenen, of niet? Als je, als je die... Um, even kijken, zij hebben dus uh, 1570. En dan dat ja. delen door de 1370. 67 dan heb je, ja. oh, andersom moet het eigenlijk hè? Ja, het moet eigenlijk ja. andersom. Ja. Ehm um, 13 67 delen door 1570, dan komen wij uit op een ratio van eh uh, 7 uh, 0.87. En ja. jullie komen uit op even kijken die 1123 delen door 1310. Ja, .5 eh, .857. Dus jullie, jullie staan nog eh uh, ja, ik weet niet of je dat in procentjes mag zeggen, maar eh 1% je achter. Ach oh, shit. Oké. Okay. Ja, Oké. Okay. Ja? Een een 100ste staan jullie ongeveer achter. Ja. Hm. Dus meer punten maken, dan komt het goed. Meer punten, ja. Ja. Dat is de conclusie eigenlijk. Ja. Meer punten maken, dan dan komt het goed dit eh dat kan corresponderen. Eh ja. Uh, ja, ik ik had het uh, halfweg het seizoen niet meer gedacht eerlijk gezegd dat het dat we echt nog Nee. Nee, zouden uh, doen om het kampioenschap. Ja, ik ik had het ook niet helemaal meer verwacht, maar eh uh, ja. Gaat top. Ja. Maar het was wel ook jullie krijgen een, een iets makkelijker deel van de competitie te verwerken, het tweede tweede stukje. Ja. Ja, precies. We hebben uh, eigenlijk alle sterke tegenstanders hebben wij eh uh, hebben wij wel gehad. Ja. Op eh uh, zit ik gelijk naar het programma te kijken. Eh uh, want het is niet zo heel veel meer. We spelen eh uh, nog een keertje tegen eh Vollem op zaterdag. Ja. Dan moeten we nog eh uh, thuis tegen Gemini, dat zal een sterke tegenstander. Oké. Okay. Eh uh, nog een keertje tegen AGVS, dus die van Soesteburg. Ja. En dan nog eh uh, uit daar Keistad. Ja. Dus eh uh, waarvan de Keistad nog wel denk nou, dat is misschien nog wel kinderen sinds sterk maar valt wel mee. Ik ge me niet dat ze wel echt dat is wel echt een, mm. een goed team. We hebben versnel ook uit van verloren. Helemaal. Ja. Dat meestal zijn de laatste wedstrijden toch voor dat eindfeest van eh uh, van Twitch. Ja, klopt ja. En en nu is het 6 april. 8 april. 8 april. Nee, eh ja. Uh, ja, 8 april ja. Ja. Ja, dat zo ja, uh, ja. gaat het toch iets langer door. Dat is ja. Wonderlijk ja. Ja. Ik kom je ook nog op het feest. Jongen, ik speel mee in de band. Ik moet komen. Oh ja, tuurlijk. Dus dan vooral met mijn vlaggetje. Ja, daarom. Ja, het wordt wel een eh uh, ik ik was eh uh, want ik ik heb een eh uh, een bescheiden rolletje omdat ik nou een beetje op afstand woon eh. Uh. Ja, precies ja. Ik was wel blij verrast uh, door eh uh, eh uh, de de setlist. Er zit best oh, ja? wat nieuws bij. Ja. Oh. Goeie zangeressen oh. ook. Tom de Boer voor het ja. eerst niet. Ja. Oh. oh. Toch jammer. Hij Ik hoop dat hij wel komt, maar eh uh... ik weet het niet. Ik heb er heel langs meer van gehoord. Ja, ik, ik moet het even aan hem vragen of hij eh ja. uh, of hij komt. Maar eh uh, ja, het is ook ja, ja, heel veel ja. heel veel ja. leuke goede zangeressen eh uh, vanuit Zwits zelf dus. Fijn. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik zal er even dat schema van Zwitserse uh, Hooglanden Veinte kijken. Die hebben nog maar twee wedstrijden. Ja. Eh uh, AGVS, die gaan ze dus gewoon winnen. En ze moeten ook nog tegen Zwitserse uh, Hooglanden Veinte f uh, sorry dat zei. Ze dat. Ze nog tegen vo voor Leem. Ja. Eh uh, ja, dat, dat stelt ook geen red voor. Dus ik denk eerlijk gezegd dat zij gewoon twee keer 40 gaan winnen. Kut. Ja. Je weet ja. het niet. We kunnen nog Je gewoon hopen. Niet. Ja. Ja, ze hebben dus ook een setje laten tegen uh, tegen, uh, <laughs> <laughs> Hoe dat ligt tegen eh tegen Willemina. Wat is er gebeurd is weet ik ook niet. Sorry voor het geluid. Ik zal even iets minder volume. <clears throat> uh. Maar sowieso deze hele competitie is zo fucking raar dat eh uh, Keijstadt voorleem is dus uh, niet zo lang geleden gespeeld. Ja. En ik vroeg aan die man hoe kan het? wat is daar gebeurd? De eerste set won dus eh uh, Keijstadt met 25-21. Tweede set won Keijstadt met 25-9. Ja. De derde set won Keijstadt met 27-25. En de vierde set won dus met 25-9. Wacht, wat wat is wat is daar gebeurd? Wat, wat is die derde set? Ja. En de ja, eerste. Ja. ja. ja. Dus het is 21-25 en 2 keer 9 super random. Ja, en wat wat uh, want je vroeg het. En wat zei je? Ja, ze het wilde er niet meer over hebben zijn. Oké. Goede vraag. Lekker kort. Hebben we verder nog iets eh uh, pauken? Ik zat ik zat net en eerder ook al eens een beetje na te denken. Ehm <laughs> um, want er is natuurlijk eh uh, de vierde klasse bestaat niet meer, hè? Niet die bestond. Ja. Denk jij dat dat dat nu nog steeds een beetje in het uit K uh, zeg maar uh, want het is nu 3 jaar niet meer. Uh, ik zou het zeggen, geloof ik je? Ja, ja, zo ja, dat zou goed kunnen, zoiets? Ja. zoiets. ja. Hebben wij niet ook nog 5e klassen gespeeld met met protos? Uh, of heb ik nee, uh. ik heb volgens herinnering zeven coaches in de 5e klassen, denk ik. Ik weet of bestaat de 4e klasse nou wel of niet? Ja, ja, 4e klasse bestaat. Ja. Oh, die bestaat ja, wel nog. Met, ja. ja oh, nee, die bestond niet, oh, die, niet meer. Oh, die bestaat ja. al niet meer. Ja. Nee, da dat dat oké. Okay. Maar ik wist niet meer dat de 5e klasse ook bestond. Ja. Ja, geleerd, ja, lang geleden. Ja. Maar denk je dat dat nog aan het schuiven is of dat dat nu wel ja, klaar is? Ik denk ook sinds sinds eh uh, corona is het ook een beetje gekker allemaal. Ja. Ehm um, in en, en zeg maar de de eh uh, eerste klasse is eigenlijk vrij inschrijfbaar. Dus ik denk ook als wij eh uh, ehm um, het hier vier niet promoveren dat dat wel ons wel wel gaan inschrijven in de eerste klassen. Ja eh uh, ook omdat we de verhalen zijn dat Heren 3 eh uh, nou ja, moet moet even kijken wat Heren 3 schijn nogal uit elkaar te vallen. Oh. Er gaat heel veel mensen stoppen. Oké. Okay. Dus eh uh, ja, jammer. Dus uh, eh moet even kijken hoe we dat eh uh, gaan eh uh, oplossen allemaal. Ja. Yeah. Ja, dat is wel jammer. Dus uh, ja. geen idee wat het volgend jaar allemaal gaat gaat uh, brengen. Of dan zeg maar wel een tweede klassen team of het niet is te kijken want eh uh, Heren 5 bijvoorbeeld die spelen ook tweede klassen. Ja. Yeah. Maar die staan uh, echt uh, stijf onderaan. Oeh, dat is wel jammer. Ja, dus dus ja, we zitten een beetje met een gek gat op. Ik dacht dat ze wel eh uh, wel oké okay bezig waren eh uh, eh bij Heren 5 eh. Ze winnen wel een setjes, maar ze winnen niet hun wedstrijden zeg maar. En dat is gewoon niet genoeg om om eh uh, om boven die streep te komen. Althans, ja. volgens mij is er geen degradatie hoor. Dus ze, ze spelen gewoon tweede klasse volgend jaar, maar Ja. Ja. Eh uh, okay. dus ik daar ja. dus ja, dus eh uh, uh, ja, om dat. je vraag terug te komen. Eh uh, ik denk inderdaad dat er nog een beetje aan het eh uh, die piramides zich weer een beetje aan het uh, uitkristalliseren dan eigenlijk te stellen ja. is eh uh, je hebt altijd natuurlijk van die rare jeugdteams die dan opeens ertussen doorkomen en zo. Maar die kunnen dus nu weer in de Eerste Klasse inschrijven. Dus het ja. kan dan ja. Zal ook iets iets van dat soort mensen die zich door de eh uh, ja, de de klassen heen moeten snel trainen. Zal dat eruit filteren. Ja, precies. Ja. Ja. En ja, ik denk ook wel dat ehm um, eh uh, dat bijvoorbeeld nu tegenstanders speelt mm hm in de tweede klasse die volgens mij slechter zijn dan die die ik daar staats in de 3e klasse mee tegengekomen. Dus hmm. ja, helemaal iedereen zit nog niet helemaal op zijn plek volgens mij. Nee. Ja, ja. voor zo'n Wilhelmina waar we dus het wel makkelijk van winnen. Ja. Ja, ik denk dat ons onze heer en zuster ook makkelijk van wint. Ja? Dat als ik het zo hoor wel, ja. Zeker als ze niet opkomen dagen en dat niet melden. Precies. Dus, <laughs> dat ja. helpt dat helpt enorm, ja. Dan win je win je heel hard. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar ja, goede vraag. Ja. Ehm um, oh nog een nog een ja, ja ik had nog een leuke anekdotes want ik eh uh, ik was bij Volcasa eh uh, was ik eh uh, Heren Eend aan het kijken. Eh uh, ja, Eredivisie. Tuurlijk, tuurlijk. Goeie spelers. Leuk ja. om naar te kijken. Maar wacht even, Volcasa is uit welke waar kom die vandaan? Is dat oh, dat is van nee, mij. Ja ja ja en je had er zo aan speler en ik denk eh uh, nou de, die bij de teams ik denk oh kijk de de de libero dat is standaard zo klein kereltje en die andere zijn allemaal best wel best wel lang, slaan hard. Yeah. Springen hoog. Vervolgens ik had dus echt in mijn hoofd dat het hele kleine kereltjes waren die libero's hè. Ja. Yeah, yeah. Vervolgens staan ze in de fucking kantine <laughs> en die spelers zijn echt vierkies hoog zeg en Die libero is net zo lang als ik. Ik ben 1.90. Eh uh, ja, ja, ja. voor volleybal niet <laughs> extreem lang, maar zo klein ben ik nou ook weer niet. Maar Jesus, <laughs> het het zag er uit als een klein ventje en je kijkt vanaf ja. boven eh uh, naar beneden, dus ja, je ja. kan je hebt niks om het tegen te meten, maar ik vond dat wel eh uh, ja, grappig hoe, hoe hoe hoe dat een vertekend beeld kan geven dat je denkt van oh, dat is een klein ventje. Ja. Ik had het ook inderdaad toen ehm uh, het was de eh uh, heet het ook weet de Youth Olympics. Ja. Yeah in eh uh, in, in de Utrechtse jaarbeurs. Dat is ik is van zo zomaar toen ben ik ook gaan kijken. Toen toen kwamen die jongens dat waren allemaal van die mankers van 16. Hm mm hm. Je liep dan ook het veld af en, en dan pas zie je dus en dat echt wat verbeesten wat gasten dat zijn gewoon qua lengte. Ja. Terwijl je denkt als je gewoon naar lust en kijk je ziet gewoon uh, pubers voor die ballen wat echt wel een leuk niveau was natuurlijk, maar Ja. En dan pas zie je dus hoe lang ze zijn. Het is allemaal 2m plus. Ja. Echt echt bizar. Ja. Ik zat eh uh, eh uh, afgelopen donderdag ehm uh, speelden wij tegelijk met dames 1. Hij speelde tegen Machu, dames 1. Ja. En ik zag hun eh uh, kom uit Enkhuizen trouwens, typisch. Oké. Okay. En eh uh, ik zat te kijken. Hè, zo'n bekend gezicht. Nicole Kolhaas. Speelt in dat dames 1 team. Oké. Okay. Ehm um, voor de mensen die volleybal misschien iets minder op de voet volgen, zij zat tot voor kort in het nationale team van <laughs> <laughs> Nederland, hè? Zij is die eh uh, die midden die ehm um, altijd het eh uh, volgsit mee ehm um, eh uh, gebarentolkt. Oké. Okay. Oh die. Ja. Ja. <laughs> dat is zo. Zij is op donderdagavond een beetje warm te spelen. <laughs> dan staat er gewoon en zoveel zo echt dan het warm lopen gewoon in de eh uh, zo'n zwet eh uh, zwettertrui van van het Nederlands team, weet je wel zo. Ja. Met eh uh, uh, zou met, ik ook doen dela, eigenlijk Dela erop inmiddels yeah. vlaggetje, weet je wel. Nice. <laughs> dat niet heel veel gespeeld zij eh uh, Ariane achteraf, maar Dat ja, is toch wel. Ik denk oké. Okay. Wordt het zo een avond. Yep. Zo, dat is wel ook wel een beest van een dame. Nou ja, die komt dus inderdaad tot de navel boven het net uit op dameshoog. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind recreant hoogte. Nou oh, ja. <laughs> het is echt prijsschieten. Het ja. Wat is wat is eh uh, wat is de Ja, 10 cm onder heren en 10 Ja, 10 cm ja, en 10 cm boven vrouwen, dus Ik eh uh, ik kan boven het net uit met mijn met mijn vingertoppen als ik gewoon sta en als ik spring ja. dan kan ik gewoon kiezen waar ik de bal neerleg. <laughs> is dat ook gemengd of is het wel ja, alleen het is maar gemengd? Hier? Ja. Ah. En ik hou me keurig in als er een klein meisje tegenover me staat, maar hè eh uh, ja, soms dan eh uh, gebeuren dingen. Ja, soms moet je gewoon even even de week eruit mappen. Ja. Eh <laughs> uh, over ontladen gesproken. Ja pöerje. Ja, goede bru. Uh, opwarmlijstje. Nice. Te vinden op tinyeuro.com/opwarmlijst. Oh god. Dan moet ik zeker wat gaan verzinnen. Oh, ja. ik heb er wel één denk ik. Eh uh, moment. Ja? Nou, dan mag je als eerst. Het nummer heet Run Away Baby van Bruno Morris. Is dat toevallig één van de nummers die de Switchbot gaat spelen? Eh uh, nee. Die niet. Oh. Wel iets anders van Bruno Morris. Eh uh, ja. Natuurlijk iemand die bij The Cover bent. De Daarom. En wat is eh uh, heb jij ook een eh uh, leuke keuze dan eh Ja, ik wil even wel even, even jouw eh uh, jouw eh uh, motivatie horen waarom dit Oh, uh, waarom dat eh uh, uh, lekker op ik... tempo er is in een goede goede stevige hoek in. Eh uh, lekker gitaartje. En eh uh, ja, ik ik denk ja, ik denk ik zou je wel lekker op gaan als ik in moest spelen. Top. Ja. Ja, Bruno Mars heeft volgens mij nog nooit een slecht nummer gemaakt. En Boer, ik, nee, die, die man die is playen? ritme, ja. die man is muziek. Ja. Ja. Ja. Hey eh uh, all right. Runaway baby zei ik erin. Ehm um, ik had scooter. Scooter met. Ik had vind ik, een, een 90s nummer. Yeah. Uh, weekend. Weekend. Wat is okay. toepasselijk ja, voor uh, als je ja. vrijdagavond speelt. Lekker. Hè, uh, weekend, lekker weet je even stampen. Ehm um, wat ook grappig is, we hebben ook nog twee inzendingen voor het opwarmlijstje. Nice. Mag jij raden van wie allemaal? Ehm um, even kijken. Aniek. Ja. En Stefan. Nee, Cornelis. Ah oh, Cornelis. Ja. Ja. Eh ja. uh, Aniek heeft eh uh, ehm um... Nee, ik bedoel heeft het Cornelis, die had eh uh, Gimmy Gimmy van Bini Man. Ja, ja, ja. Want dat, dat is, is het, het inspelnummer van dames 2. 2. En toen stuurde Aniek mij het heb je. Ik heb nog een leuk liedje voor het eh uh, warm-opwarmlijstje. Cornelis. Nice. Gimmy Gimmy van Bini Man. Het is zei jij die is al die is al uh, door Cornelis ingestuurd. Ja. Dus toen zei zij zei en het is ook wel een eh uh, traditionele volleyball nimmer wordt ook veel gespeeld in de, in die stadions. Hardwell met This is Power. Oké. Okay, ja. Ja, dus die die zit ik allemaal in het lijstje terug te vinden op tinyurel.com/opwarmlijst. Nice. Ehm um, dan rest ons eh uh, nog een paar dingetjes. Paar dingetjes. Eh uh, we pluggen even de merchandise. Ja. Eh uh, kleren van de keizer.nl. Hoe schrijf hoe schrijf je keizer? Eh uh, korte i j of a e langere. Zet. Ja, correct. Eh uh, wil je met ons in contact komen? Kan natuurlijk via ehm um, de fysiek, ik doe echt een roep op jou op jouw spiergeheugen, want. <laughs> <laughs> dit, dit, dit zou gewoon denk ik. Dit de zou gewoon vallen. moeten kunnen. Ja, maar nee, blanco. Ehm um, eh ja. uh, de, de, de Twitter. Twitter @kliniekkampioen. Uh, ehm um, mail kroniek van een kampioenschap@gmail.com. Of kijk op chroniekvandekampioenschap.nl NL. Nice. Mauke, het was me weer een waar genoegen. Het was mij ook een waar genoegen. Ik vond het heel gezellig. Dat dacht ik. Lang geleden. Lang geleden, ja. Ja. Ik zie jou uh, op het uh, kampioenschapsfeestje. Ja, inderdaad. Tenminste, ja. ik hoop het. Ja. You. You. You. Sorry, Nuk. En, en, en bij die recreanten heb je dan ook wel... Uh, kampioenswedstrijden enzo. Is het is het alleen maar gewoon spelen? Op het eind van het seizoen hebben we een wedstrijd om taart, maar het de, het grappige daaraan is degene die verliest, die mag als eerste de taart kiezen. Oké. Okay. En, en en en de teams die eh die baken ze zelf. Oké, okay. en maar is het dan intern? Is het alleen maar voor Kasa? Ja, het is eh uh, oh, volgens oh. mij hoofdzakelijk voor Kasa. Ja, in ieder geval alleen maar recreant eh uh, teams. Volgens mij ja. binnen voor Kasa, ja. Oké, ja, nou wordt het dus tijd om jouw even een eh even elkaarasje te te hijsen op Photoshop voor. Wel eh uh, je hebt de Photoshop. Ja. Ja. En, en een baard. En een baard. Ja. Nice. 666.